Vincent is back. Vincent is back vertelt het verhaal van Van Gogh in twee delen. In deel 2, Land van het Licht, staan werken uit zijn Franse tijd centraal. Te zien tot 22 september. Ontdek de complete Van Gogh. Natuurlijk in het Kruller Muller. Dit was lekker weg in Eigen Land. Vanavond in Katholiek Nederland TV... een portret van comedienne Tineke Schouten en haar dochter Stefanie... Ze zijn beide beleidend katholiek en spreken openhartig over hun geloof. RKK, Katholiek Nederland TV, vanavond om 6 uur op Nederland 2. Dit is Radio 1. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Het is drie minuten over negen geweest. Welkom terug bij de nieuws show. Tot tien uur besteden we aandacht aan de gewelddadige aanloop naar de parlementsverkiezingen van vandaag in Pakistan. En dan hebben we het over een nieuwe rage in afvallen. Het gaat over sportvasten. En dan komen we ook terecht bij een ziekte die door heel veel mensen wordt. Ontkent. En dan hebben we het over M.E. en dat is dus niet de politie. We spreken even nog de aan over het vertrek van Sir Alex Ferguson... van Manchester United, maar we gaan eerst op bezoek bij de robots. Ja, militaire gevechtsrobotten die zelf beslissen... of ze een tegenstander doodschieten. Het klinkt misschien onrealistisch, maar er gaan al geruchten... dat dit soort robots in ontwikkeling is. Binnen pakweg 25 jaar zullen computers slimmer zijn... dan hun menselijke gebruikers. Tenminste, dat denkt Henny van der Pluim. Hij is publicist op het gebied van informatietechnologie. En, en hij stelt in zijn nieuwe boek Rechten en plichten voor robots. dat er een maatschappelijk antwoord moet komen op het steeds intelligenter worden van machines. Goedemorgen. Goedemorgen. He Hebt u veel hoon over u heen gekregen toen u met deze titel aankwam? Um, nou, Deze titel heb ik eigenlijk pas uh, de afgelopen maanden uh, bedacht. Want uh, er zijn meerdere titels geweest. Ik dacht eerst aan de laatste revolutie uh, bijvoorbeeld. Uh, er is ook een titel geweest, Robotisch Manifest. Dat was door een filosoof uh, verzonnen, maar <laughs> die vond ik zelf niet zo goed. Rechten en plichten voor robots, dat is uh, veel, meer di veel directer. Oh ja, het klinkt natuurlijk uh, een beetje raar, hè? Ja, ik heb wel aanvankelijk, uh, maar dat was al tien jaar geleden... veel hoon over me heen gekregen kregen bij het idee alleen al dat uh, machines uh, intelligent konden worden... en zelfstandigheid konden krijgen. Yeah? Maar ik merk dat die hoon nu wel een beetje aan het verdwijnen is. Want waarom is het zo belangrijk om daar nu over na te denken? Um, nou, het, het gaat binnen uh, één generatie gebeuren, één menselijke generatie gebeuren... dat uh, zeg maar de gemiddelde laptop evenveel informatieverwerkende capaciteit zal krijgen als een mens. En, en dan, gaat, dan gaan machines en hoe ze functioneren wat, wat verder dan alleen maar apparaatjes die we kunnen gebruiken. En die ons leven zeg maar, verrijken. Ze gaan een, een eigen plek innemen in de maatschappij. En uh, het wordt dan denk ik al vrij logisch om ze rechten en plichten toe te kennen. U, u hebt het over zelflerende systemen. Ja, lerende systemen. De meeste mensen kijken naar... Wat zijn een, dat, ja? Ja, nou, het beeld van, van computers en andere digitale apparaten... is dat ze geprogrammeerd zijn. Uh, dat moet je vergeten. Uh, computers. Ja, maar zijn er zijn en... toch altijd nog mensen die ze programmeren, ja? Nou, dat hoeft niet eens meer. Oh, nee hoor. Kijk, je kunt systemen zo bouwen dat ze zelf leren. Uh, door middel van terugkoppeling. En die systemen gebruiken we al. Die gebruiken we bijvoorbeeld op uh, vliegvelden. Of in de militaire sfeer. Of in de, in de medische sfeer. Uh, om, om bijvoorbeeld te geven een, uh, een apparaatje dat je iris herkent. Is niet geprogrammeerd, maar getraind. Dus er, zit niet, er is niet een mens die regeltje voor regeltje het programma heeft gemaakt... maar de, de scanner is getraind om een bepaald gezicht of om een bepaalde iris te herkennen. En die training gebeurt door terugkoppeling, net zoals mensen leren. door dus fout en goed, fout en goed. Omdat het anders veel te lang zou duren om die systemen te programmeren. En die irisherkenners en gezichtsherkenners en videobeeldherkenners... die tegenwoordig ook zijn... Dat, dat is maar het beginstadium van de ontwikkeling waar we nu op zitten. Er komt steeds meer zelfstandigheid. Ja, ja exact. Die Iris ken. Ik bedoel, Het wordt natuurlijk anders op het moment dat het gezicht niet klopt bij de foto... dat er een grote boxbal uitkomt en die voor je neus slaat. Want dat is ja. natuurlijk altijd wat in die science-fiction films gebeurt. Er zit zo'n wetenschapper, die heeft eindeloze programma's. Die heeft robots, die doen allemaal goed uh, ja. hun best. En op een goede dag zeggen ze tegen die baas nou helemaal niks meer. Ja. Wij doen wat wij willen. Is ja. dat waar u het over heeft? Eigenlijk? Dat, dat gaat gewoon gebeuren. Frankenstein, uh, maar dan uh, ja, anders. Ja, ik, ik noem in het boek het voorbeeld van een robot die uh, de verzorging op zich neemt van een, uh, van een oud echtpaar. Die robot gaat uh, elke dag of elke week naar uh, de apotheek. En uh, die wordt op een gegeven moment op straat overvallen door een paar hangjongeren. Nou, dan is dat niet zo heel erg als hij alleen maar een potje vitamine C heeft gehaald. Maar het wordt wel problematisch als, er een, een, als het gaat om pijnstillers bijvoorbeeld... of om een, een insulinedosering. Uh, uh, uh, en dat moet gewoon uh, op tijd afgeleverd worden. Nou, de, de, hebben die hangenjongeren dan het recht om die machine kapot te maken? Heeft de machine het recht om zichzelf te verdedigen? Nou, dan kom je dus echt op dingen als rechten en plichten van, uh, van een machine... Dus heeft die robot dan het recht om die hangjongeren een klap te verkopen? Heeft hij uh, het recht om ze af te weren of heeft hij ook ja. het recht om er doorheen te breken? Ja. En dat zijn dingen waar we toch op een gegeven moment over zullen moeten discussiëren. Want, dat, want je kunt een robot zo instellen om hem dat wel of niet te laten doen? Ja, en we, je kunt hem ook zo instellen dat hij zelf de beslissing neemt. Ja. Maar goed, u zegt als het zelflerend mechanisme is, dan kan hij ook teruggaan naar de apotheek. Om die insuline die hem afhandig is gemaakt nog een keer te halen. noem maar wat. Ja, dat zou ook kunnen. Maar dan, dan krijg je natuurlijk uh, ja. zaken als ja. wie is verantwoordelijk voor uh, de dosering die verloren is gegaan. Uh, wie wie betaalt dat. Maar uh, bedoel, ik, ik noem nu net vitamine C of insuline. Er ja. kan om nog veel andere dingen gaan. Er kan haast bijgeboden zijn. Uh, dus wat moet zo'n machine dan doen? Bij al dit soort dingen is natuurlijk tot nu toe altijd de laatste stap... dat als er echt onherstelbare dingen dreigen te ja. gebeuren... en daar is natuurlijk, neem ik aan, wordt daar door een hoop mensen over nagedacht... dat er dan altijd nog een mens moet zijn ja. dat de daad van de robot moet sanctioneren. Um, dat is het meest logische. Maar, maar dat is niet zo. Nou, kijk, uh, als we kijken naar de beurshandel, we hadden het net over uh, zorg, gezondheidszorg. Maar kijk naar de beurshandel. Daar gebeurt het al lang niet meer dat, de, dat de, uh, de mens de acties van de machine uh, goedkeurt. Nou. De beurshandel gaat uh, verloopt tegenwoordig met uh, uh, microseconden. Dus in, de, in, in elke seconde worden zeg maar duizenden beslissingen genomen door een machine. Het is onmogelijk dat mensen daar nog uh, een vinger achter krijgen. Dat gebeurt nu nog voornamelijk door geprogrammeerde systemen. Maar ook daar zien we nu al de opkomst van lerende systemen. Ja. Uh, die, die werken nu al. De meeste mensen die speculeren op de beurs, speculeren tegen machines... Uh, en, de, de, de, en je praat dus over machines waarvan een gedeelte... Uh, uh, lerende systemen zijn. Ja, ik maar begrijp, dat zijn systemen die het alleen maar uh, zeg maar geleerd is om het sneller te doen dan mensen het kunnen. Sneller en beter. Maar ik, ik geloof drie jaar geleden of zo, toen is er ja. bijna een beurscrash ja. geweest, toch? Wat Omdat is er toen gebeurd? Nou, machines die gingen automatisch uh, uh, aandelen verkopen, toch? Dat was er aan de gang. Ja, uh, nou, de, de beurskracht van 6 mei 2010, uh, heeft u het over, uh, die vond plaats in, in Amerika op een achternamiddag een keer. Niemand weet dat meer, om dat uh, een, een half uur later waren de koersen weer helemaal hersteld. Maar het had net zo goed twee uur later kunnen gebeuren... aan het eind van de beursdag. Als dat was gebeurd, uh, dus niet om drie uur middags... maar om zes uur middags, dan was bijvoorbeeld uh, het bedrijf Procter Gamble... wat een heel groot bedrijf is en wat uh, babyluiers maakt en, en al dat soort dingen... dat bedrijf zou op dat moment nog maar uh, 10 miljoen dollar maar of zo... Maar wat was er gebeurd. gebeurd? Ja. Er uh, was één uh, algoritme, zoals dat heet. Dat is een, een, een programma dat, uh, dat instructie geeft dus om, om te handelen, om te verkopen. Dat algoritme had een grote orde ingelegd. Dus net zoals een mens uh, aandelen kan verkopen... Uh, dat, dat systeem had een grote orde ingelegd en daardoor waren koersen op een bepaald punt in, binnen de beurssystemen gaan zakken. Maar andere algoritmen hebben dat gedetecteerd en door de manier waarop ze ingesteld zijn, hebben ze die daling overgenomen. Wat er toen gebeurde was dat er een paar schokbrekers aan het werk gingen. Want normaal gesproken moeten de schokbrekers ons beschermen tegen dat soort dingen. Maar de schokbrekers hebben juist ervoor gezorgd dat die daling nog veel verder ging en oversloeg naar andere beurzen. Dit is een voorbeeld waarbij ook het, het zorgen voor veiligheidsmechanisme niet meer werkt, maar de ellende juist vergroot. En wat heeft men daaraan uitgeleerd? Ik denk helemaal niets. Omdat uh, alleen al om, om, om, als je beseft dat het een half jaar heeft geduurd... om te achterhalen wat er in een half uur tijd gebeurd is... Dan kun je niet meer zeggen dat je iets geleerd hebt. Het, het punt is niet wat er gebeurd is. Het, het probleem is dat het gebeurd is. Ik begreep dat ook een, een andere terrein, de militaire terrein, de VS... Ja. zou de militaire gevechtsroboten ontwikkelen die zelf beslissen of ze een tegenstander doodschieten. Dat vind ik nogal angstaanjagend klinken. Uh, nou, zel, dat zelf beslissen, zover is het, is het nu nog niet. Maar die kant gaan we wel op. Uh, omdat het daar ook, dat is ook een geval waarbij het uh, soms op uh, fracties van een seconde aankomt. Uh, het is zo, de, inderdaad de volgende generatie gevechtsvliegtuigen die dus na die JSF komt, die vliegt volledig autonoom. Uh, daar komt geen mens aan te pas. En de, de software die daarin verwerkt wordt, is ook in staat om zonder menselijke aansturing vanaf de grond te vliegen. Je praat dan over gevechtsvliegtuigen, gaat het over fracties van een seconde, wendingen, schieten, dat soort dingen. Het is onmogelijk dat daar nog een mens aan te pas komt. De beslissing gebeurt gewoon zelfstandig, ja. Maar goed, is dat per se slecht? Want ja, mensen nemen soms ook ja, dat, hele onlogische beslissingen. En, en dat is dus de grote vraag. En, en mijn boek uh, is, is bedoeld om daar een discussie over los te maken. Want uh, in, in zo'n geval kan het dus heel goed zijn... dat uh, zo'n gevechtsvliegtuig een vijand uit de lucht schiet. Maar wat doe je bij het voorbeeld van uh, de robot die de medicijnen haalt? Of wat doe je bij het, het voorbeeld van het adviessysteem... dat de raad van bestuur van een bedrijf adviseert? En dat advies systeem kan misschien gemanipuleerd worden of niet. Ik denk dat die systemen ook rechten en plichten moeten krijgen... omdat ze de plicht moeten hebben om verantwoording af te leggen... en het recht moeten hebben om zichzelf te informeren. Dat soort zaken. Maar um, dat, is toch, dat blijft toch raar dat je rechten en plichten zou toekennen aan een, nou ja, het is, het een systeem? Een, het is een heel raar idee, uh, dat ja, vind ik zelf ook. Daar maar moeten we gewoon nog heel erg naar Ik lang denk alleen dat je daar niet onderuit kunt. En hoe ziet u dat dan voor, voor u? Um, nou, nu is het zo. Um, er wordt nu bijvoorbeeld nagedacht over een, een wet op, om uh, de privacy uh, te regelen... in het geval van uh, het inzetten van politietroons. Dat is een discussie die nog maar net uh, loopt. Ik denk dat de discussie over rechten en plichten van machines in zijn algemeenheid... dat die voort gaat komen uit al dat soort individuele gevallen... Maar ik denk dat er uiteindelijk een overkoepelende wetgeving moet komen. En ik noem dat dan een algoritmewet. Uh -huh. Die gewoon regelt uh, de, van, ja, wat, wat zeg maar de rechtspositie is van autonome machines. Ja, dat kun je een algoritmewet noemen of iets anders. Maar uh, ik, ik denk dat we daar naartoe moeten. Zijn er uh, andere landen al voorbeelden van? Uh, nee, op dat niveau wordt, wordt uh, nog niet gedacht. Uh, wat wel is, is een steeds grotere bewustwording van het feit dat computers en, en andere machines steeds slimmer worden. Uh, het, het idee van de singularity is een... Uh, uh, is, is een fenomeen dat steeds bekender wordt. Er is ook een singularity universiteit. Uh, en daar wordt trouwens ook naar de hele positieve kant uh, gekeken... van uh, steeds intelligentere machines. Maar... Uh, wat in die wereld niet gebeurt is dat er een besef is dat ook de maatschappij daar ruimte aan moet kunnen bieden. En tegelijkertijd ook bepaalde stops op moet kunnen zetten. Dit is stapje één. Hè? Er moet uh, zeg maar nog heel veel hierover nagedacht en gedaan ja, worden. Het, het, het besef dat uh, machines steeds slimmer worden begint door te dringen. Maar het besef dat dat verdere consequenties heeft dan de apparaten zelf en het, ons gebruik daarvan. Dat is het nog helemaal niet. Nee, maar goed, met, met de publicatie van dit boek... heeft u daar een bijdrage aan, ja, een aan willen mijn leveren? Ja, ik heb bijdrage geleverd. Nou, bijdrage. dat hebt u zeker gedaan. Dank u Hartelijk wel. dank daarvoor. Henny van der Pluim, publicist Informatie Technologie. Het ging dus over de rechten en plichten van robots. Zijn boek met de gelijknamige titel is een uitgave van PC Active. Ja. Toch? Ja. Goed, dus als u daarin geïnteresseerd bent... dan kunt u altijd dat uh, allemaal nog even rustig bekijken... via onze site nieuwsshow.nl. Pakistan gaat vandaag naar de stembus. Het zal een van de meest beveiligde stembusgangen in de wereldgeschiedenis zijn. 600.000 beveiligingsmensen en 70.000 militairen zijn namelijk op de been in een van de werelds gewelddadigste landen. Niet vreemd als de ene president ont kandidaat ontvoerd wordt en aan anderen weer doodgeschoten wordt. Er vielen diverse doden bij aanslagen, De onder meer de Pakistanse Taliban. En hebben we hier nou te maken met een chaos die hoort bij een land in transitie? Of is Pakistan gewoon een failed state, zoals de Amerikanen zeggen? Namelijk een staat waar alle hoop verloren is. Gaan we over praten met Jan Breeman, emeritus hoogleraar Aziatische studies van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent kort geleden nog in Pakistan geweest, hè? Ja, dat klopt, een paar maanden geleden. Ja. Hoe was het sfeertje? Eh... Uh... Dat hangt er vanaf in, in de klasse waar je je ophoudt. Dat vraagt niet naar de THS de, ja, e de elite, gewoon. die uh, uh, business as usual. Ja. Het uh, gros van de bevolking leidt bittere armoede. En uh, heeft ook geen enkele interesse voor deze verkiezingen. Maar nee. waar er steeds sprake van is, is dat eigenlijk een deel van die verkiezingen bijna onmogelijk gemaakt wordt. omdat bepaalde politieke partijen gewoon permanent achtervolgd worden door terreuraanslagen. En die bedoeld zijn kennelijk om in ieder geval die verkiezingen aan alle kanten te beïnvloeden. Ja, uh, u zei terecht, uh, het is een van de meest beveiligde verkiezingen. En tegelijkertijd uh, gaat maar een heel klein deel van het electoraat inderdaad naar de stembus. Uh, dat is altijd al zo. Meer, minder dan de helft uh, van de mensen die mogen kiezen, gaan ook kiezen. Niet alleen in Pakistan, dat komt meer voor natuurlijk. Maar in Pakistan is er nog die, dat extra accent dat sommige groeperingen, vrouwen bijvoorbeeld, na genoeg zijn uitgesloten om een stem uit te brengen, omdat de Taliban, die uh, fundamente, uh, fundamentalistische extreme partij, dat uh, niet uh, toelaat. Uh, en het is niet alleen uh, de vrouwen, het zijn ook uh, niet uh, moslims die uh, bijna geen kans hebben hun stem uit te brengen. Niemand wil eigenlijk hun stem ook hebben. Want dat besoedelt ook een politieke partij. Hoe, als je hoe ziet de, dat in de praktijk eruit als niemand de stem wil hebben? Als nou, uh, de, de, de, de christenen... De Hindoes. Dat is een kleine minderheid, hoor. Uh, maar uh, niemand wil zijn stem hebben... want dat betekent dat, dat je de stemmen van ongelovigen zou maar, willen hebben. En dat bezoedelt ook de politieke partij. Maar een stem is toch een stem? Nee, dat is uh, helemaal niet. Uh, iemand gaan, uh, heeft bijvoorbeeld met, met, uh, met veel uh, uh, weerzin uh, afstand genomen... van een secte binnen de islam, de Ahmadis die niet meer door de mainstream uh, uh, uh, secte worden erkend als, als, als uh, moslim. En uh, er was, het ging het gerucht dat de uh, Ahmadis hun stem zouden uitbrengen op Imran gaan. Nou, Imran Khan heeft duidelijk de tijden gegeven... dat hij hun stem helemaal niet wil uh, maar dit hebben. Maar dat is toch raar? Het is niet alleen wat ik al zei, hè? Dus uh, vrouwen mogen niet naar de stembus... Uh, in delen van uh, Pakistan uh, niet, uh, zijn niet moslims uitgesloten, maar ook binnen de islam. Uh, minderheden en niet kleine minderheden, hè, de Shias, zo'n zo 20 tot 30 procent van de bevolking. Niemand weet precies hoeveel, want alleen daarna vragen mag al niet eigenlijk. Uh, die, uh, die stemmen die zijn, uh, ja, die zijn besmet, die wil je dus niet hebben. Dus het is een land dat aan alle kanten zo intolerant is geworden. He, wat wat de, de, de, de, de, de, de, de menging van godsdienst en politiek betreft. dat het immoreel eh, is, is. Het is meer dan een failed state. Het is een staat waarvan de politieke klasse helemaal is losgezongen van de samenleving. En dat is vreemd, want ja, uiteindelijk. het was een jarenlang door militair geregeerd land. Absoluut. Op een goed moment zijn die verdwenen. er kwamen democratische verkiezingen. Stuggen nog, er kwamen ook democratisch ja. verkozen presidenten. Daar werd er een van vermoord en het werd chaos. Maar het bleef nog steeds een soort van democratie. Ja, en dat is, eh, laten we zeggen, de ironie. Dat, eh, dit zijn de eerste vrije verkiezingen eh, eigenlijk. Omdat eh, tot nog toe, als er dan verkiezingen eh, op komst waren... dan namen kort daarvoor of kort daarna de militairen de macht over... Die militairen die zijn einkeschuchterd uh, geraakt. Als gevolg van Bin Laden, als gevolg van de drones... waar de bevolking een ontzettende hekel aan heeft en heel terecht. Vergeet ook niet dat wat uh, Pakistan nu overkomt... heeft het voor een belangrijk deel zichzelf aangericht. Maar het is ook de uitkomst van een buitenlands beleid... een Amerikaans beleid decennia lang dat een hele kleine klik het leger namelijk heeft gesteund... tegen de zin van de bevolking en tegen het belang van de bevolking. De samenwerking met de Amerikanen. De samenwerking met de steun, de enorme steun uh, die Amerika heeft gegeven... en ook de grote internationale organisaties als de Wereldbank en de IMF... aan een politieke klasse, een kleine politieke klasse... die die steun, financiële steun zelf heeft opgegeten. De, de corruptie is met geen pen te beschrijven. We weten iets over de corruptie van Karzai. Hè, en wat in het buurland Afghanistan gebeurt... dat gebeurt op een andere manier op dit ogenblik ook in eh, Pakistan. We kijken ernaar en we zouden daar erg niet alleen beduust eh, van moeten zijn... maar ook erg angstig voor moeten zijn. Want een land van 200 miljoen mensen, bijna binnenkort 200 miljoen mensen dat niet een politieke klasse heeft, dat leiding geeft aan het land... die alleen maar daar zit voor zichzelf, voor hun eigen, kleine eigenbelang. En over kernwapens beschikt. En over kernwapens beschikt, en zich van de bevolking... die ontzettende armoede leidt. De armoede van, van Pakistan is met geen pen te beschrijven. Hè. We weten een beetje wat er nu zich in Bangladesh afspeelt. Nou, uh, in Pakistan is het velemaal uh, erger... En dat is een uh, slecht vooruitzicht. Wie, uh, wat zijn de keuzes? U zegt de, de, de arme bevolking stemt niet, maar goed, de, de, de hoger opgeleide stemmen dan wel. Maar kunnen ze even kort gezegd tussen kiezen? Nou, en uh, dat is waarom uh, de internationale pers een beetje uh, kikt op uh, Imran Gaan. Die nieuwe figuur, hè? Een nieuwe een, figuur. Een man met een schoon blazoen. Een, een beetje uh, de filmster, belofte van hè? Pakistan. Hm? Een filmster, zo ziet hij er ook uit. Uh, dat is hij ook. Hij, uh, dat, uh, de, hij, was, hij was een beetje een playboy ook. Maar uh, hij heeft echt een heel hard campagne gevoerd. En hij meent het goed, zegt hij. Dat moeten we dan maar aannemen. En hij heeft vooral de jongeren voor zich uh, ingenomen... Het uh, jonge deel van het electoraat, erg veel mensen gaan voor de eerste keer naar de stembus, de jongeren. En die zijn zo uitgekeken op die oude politieke klassen die zo door en door corrupt is. Of wat nou Sadari is, de president, of de, zijn voornaamste concurrent uh, uh, Nawaz Sharif uh, op dit moment, die tot twee verschillende partijen behoren. Ja. Die Imran gaan, die heeft de belofte. We willen een nieuwe Pakistan. Een naja, Pakistan. Een nieuw Pakistan. En de toekomst, als je hem aan mij vertrouwt, die zal uh, anders worden. Ik denk dat uh, de internationale pers zich een beetje verkijkt. Op de politieke machine ook. Die oude partijen. De, de, de, de Pakistan Muslim League. En ook de Pakistan Progressive Party van Zardari, de president. Er is niks progressief aan. Uh, maar die hebben een machine. Die hebben hun achterban zo georganiseerd... zo uh, in het gareel gezet... dat uh, zij waarschijnlijk wel uh, machtig zullen blijven. Of uh, Imran Gaan kans ziet... Die alliantie of, of die coalitie van, van krachten die elkaar haten te doorbreken, dat moet blijken. Dus het is uh, Kaan of die Sadari of Sharif. Sharif, die, die staat op verlies, geloof ik, hè? Nee, Sadari staat op verlies. Oh, Sadari de, is op het verlies. De, de, de president, die, waarvan je bijna niks meer hoort, want die man is totaal uh, uitgespeeld. Die heeft zijn uh, vele miljoenen, miljarden waarschijnlijk al binnen en die is niet meer geïnteresseerd wat er verder met het land gebeurt. Zijn zo. Is, hij heeft de macht overgenomen in de partij, maar hij heeft ruzie met zijn zoon. Dus een zoon die de partij zou moeten leiden, die is terug in Engeland. Die is op dit ogenblik niet in Pakistan. Sadar is helemaal uitgespeeld. Met hem de PPP, de Muslim League... Dat is het enige. De, de godsdienstige partijen zijn niet door de Taliban eh, geterroriseerd. Die, die zijn erg eenzijdig geweest in hun eh, uitschakelen van politici. Namelijk die alleen van de eh, seculiere partijen. En die Taliban is heel sterk hè? Die Taliban is heel sterk en uh, daar wordt niks tegen uh, gedaan eigenlijk. Uh, uh, uh, uh, je zou kunnen zeggen dat de, uh, de uitslag van de stemming al onzuiver is... door de manier waarop de Taliban de uh, seculiere partijen heeft uitgeschakeld. Uh, Nawaz Sharif heeft niks van zich laten horen. Imran Khan heeft niks van zich laten horen. Die willen nog steeds met de Taliban praten. Die praten over vrede. Die praten over vrede met de partij die bijvoorbeeld de vrouwen verbiedt naar de stembus te gaan. Ja. Het is een land waar je erg treurig van wordt. Ja, als ik u ja. goed beluister, wat er ook de uitslag is, er zal uh, nou ja, eigenlijk hetzelfde blijven als dat het was. En dan moeten we toch niet vergeten: ons eigen aandeel in die misère, in die enorme ellende om die, dat eigen aandeel eh, ook te erkennen. En te weten dat het moeras waarin Pakistan, de bevolking van Pakistan nu verzeild is geraakt... dat dat eh, voor een belangrijk deel ook van buitenlands maaksel is. En dat doet ons, wanneer we dan even over de grens kijken naar Afghanistan, het ergste vrezen voor het komende deel van dit jaar. Dank voor uw uitleg. We spraken met de Emiratische hoogleraar Aziatische studies Jan Breeman. Het ging dus over de verkiezingen in Pakistan... die op dit ogenblik aan de gang zijn. Dank u wel. Liquids Gold was dit van Caro van haar tweede album, The Shocking Miss Emerald. Na 27 jaar is dan toch echt voorbij... Sir Alex Ferguson stopt als trainer van Manchester United. De langzittende coach ooit in het moderne voetbal... won maar liefst 38 prijzen met zijn team. Hoe kun je zo lang succesvol blijven? En hoe vervang je iemand die zo lang een stempel... op de belangrijkste club van de wereld heeft gedrukt? Gaan we overbellen met Foppe de Haan. In totaal ook, hij heeft meer dan 500 wedstrijden... trainer geweest van SC Heerenveen... Dat was allemaal in de periode van 1985. Tot en met 2004. Goedemorgen, meneer De Haan. Goedemorgen. Een eh, negen jaar is in Nederland eigenlijk ook ongeveer al een wereldrecord, hè? of niet? Ja, dat, dat is zo. Dat <laughs> ja. was toen ook zo. Ja. ja. ja. De, de, de, de, zou Ferguson ooit nog overtroffen worden? Nou, de kans is er niet groot, denk ik. Het is echt uniek. Hè? Er was in Frankrijk één, Giroud, bij OXR. Uh, die heeft het ook heel lang gedaan en is ook weer een keer teruggekomen, moet ik zeggen. Nou ja, en ik was ook lang. Uh, toe, toen wij uh, Champion League toen was ik, was ik de langzittende. En, en uh, nou, daarna heeft hij mijn ruimschoot heen gehaald. Oh. Heeft u nooit ontmoet? Ja, bij de uh, trouwerij van Ruud van Esterooi. En we zijn een keer op bezoek geweest om te kijken hoe ze het deden uh, in, de, in onze beginjaren. Nou ja, dat was ook wel heel aardig. Indrukwekkend. Ja, ja, het, het stadion sowieso en ook, uh, hij, hij is een heel bijzondere man. Hij is, uh, uh, het is een vechter van hier het gunnen, maar hij is ongelooflijk trots op wat, uh, op Manchester United, dat was fantastisch. Houdt niet van verliezen, zegt hij, daar kan ik ongelooflijk slecht tegen, maar voor zijn jongens was hij toch wel goud, hè? Ja, hij, hij, hij, hij was... Uh, uh, een soort ja, vader is, is niet het goede woord, maar uh, hij, hij nam het wel altijd voor ze op. He, wat er ook gebeurde, nam het voor ze op. Uh, de, maar aan de andere kant was het ook zo dat de jongens het voor de club op moesten nemen. Als dus ze dat idee hadden ze ook een echt probleem. Hè? Ja, hij donderde bij wijze van spreken de volgende wedstrijd gewoon zo de straat op. hè? Ja, dat kon niet. Dat ja. kon niet. He, heeft die, heeft die Beckham niet ooit eens een keer een, een schoen naar zijn hoofd gegooid? Ja. In de pauze zijn gebeurd. <lacht> en uh, die hadden daar een soort hoofdwond of zo. En ja. daar hebben ze aarde verdoezeld. Ja, toen zijn, toen zijn ster spelen, toch? Ja, ja. Maar, maar, maar, maar had hij ook met Van Isterooi. En Van Isselrooy was een keer ontevreden over het feit dat hij in, be in een bekerwedstrijd op de bank moest zitten. En dat ook naar buiten toe. En uh, toen heeft hij hem ook een hele poos van de ja, Opvliegend typeje, zegt die Ferguson. Ja, hij is een opvliegende man. Dat is zo. Zag u zijn vertrek eigenlijk aankomen? Nee. Ik dacht van, uh, hij uh, gaat dood op het veld. <laughs> dat soort type is natuurlijk wel. Maar goed, hij, uh, hij stopt. En uh, dat vind ik wel dat ze we dat fantastisch hebben geregeld hoor. Want binnen een paar dagen, uh, een andere trainer dat hadden ze natuurlijk van tevoren al uh, geregeld. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met, uh, nou ja, bij PSV zal ik maar weer als voorbeeld aanhalen. En hoe, uh, hoe dat gaat, de opvolging, nou ja, dat is, uh, hier zit gewoon beleid achter. hoezo, bij PSV hebben ze Kokuno toch? Ja, nu. Maar uh, hoe lang is er een discussie geweest? Stopt advocaat wel of stopt hij niet? Ja, ja. Uh, gaat hij wel door? je het voor? En wie neemt dan over? Allemaal namen vliegen over de toonbank. Uh, maar hier, uh, hij stopt en de volgende dag is een nieuwe trainer. Uh, um, het is eigenlijk, als je hem op televisie ziet, een buitengewoon mabele man die ook gewoon normaal, uh, ja, volksengels, gewoon alles uit kan leggen. Je kan hem ook alles vragen. Totaal niet, uh, uh, uh, ook maar enigszins blasé, hè? Nee. Hij is, uh, hij is uh, echt met uh, beide benen op de grond gebleven. Ja, en, dat... En, uh, en dat is fantastisch, vind ik. Ja, dat is bijzonder en... als je die status toch hebt. Ja, dat is echt geweldig. Iedereen kijkt natuurlijk naar hem op en wil hem, uh, wil hem uh, uh, alleen maar schouderklopjes geven, bij wijze van spreken. Ja. En, en dan heb je ook wel snel het idee van, oh, ik ben klaarbij heel bijzonder. Maar dat heeft hij absoluut niet. Ja. Hij blijft bij de club betrokken. Ja, hij blijft directeur. Ja. Ja, dan, ja, daar dat, dat ben ik benieuwd hoe dat gaat. Ik ben ook benieuwd, want die nieuwe trainer, die andere schot, zal er last van krijgen, of niet? Dat zou best kunnen. Ja. Maar als je het verstandig doet, niet. Dus dat ligt ook weer aan beide, hè? Ja. Ja. ja. Hartelijk dank voor uh, een binnenkijkje in uh, nou ja, de, ene ontmoeting, of de twee ontmoetingen die u met hem uh, ja. gehad hebt. hartelijk okay, dank, dank wel. We ja. hoorden voetbaltrainer Foppe de Haan dus over het vertrek van trainer Alex Ferguson bij Manchester United. de prik van half negen tot elf op de radio 1 zaterdagochtend. Dit is de Tros Nieuws Show met Peter De Bie en Mieke van der Wee. De wereld van afvallen is weer een ragerijker. Sportvasten is een waar crash -dieet. In tien dagen 4 tot 6 kilo afvallen en je conditie drastisch verbeteren. Het kan, zegt Remco van Kijk. Hij ontwikkelde de steeds populairder wordende trainingsmethode sportvasten. Tijdens een sportvastekuur eet je tien dagen lang vrijwel niks en sport je iedere dag. Op die manier train je je spieren en je lever in het verbruiken van vet in plaats van suiker. Dat is goed voor je gewicht en voor je conditie. Is het verhaal tenminste. Maar ja, hoe gaat het dan? En is het wel veilig? Nou, we gaan het maar eens even vragen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe werkt het? Want ik, heb, ik, ik zeg dat nu wel zelf. Je traint je spieren en je lever in het verbruiken van vet in plaats van suiker. Maar misschien moet u dat toch eventjes iets uitgebreider uitleggen. Nou ja, er, er wordt al eh, door wetenschappers eigenlijk lang gezegd... dat ons genetisch materiaal niet meer past bij de huidige levensstijl... van continu eten en weinig bewegen. En eh, zij noemen dat de feast-en-femmen-theorie. Zij zeggen eigenlijk van de mens is gemaakt om in periode van weinig eten juist te jagen... en dus flink te sporten. En in periode dat er veel eten is, juist niet te bewegen. Nou, en dat... Uh, zit in ons genoom zit dat verwerkt. En iedereen kan dus goed periodes van weinig eten combineren met intensief sporten. En dat is eigenlijk wat ik uitgewerkt heb in een praktisch programma voor ja, de westerse mens in ik deze snap tijd. Het. Want u heeft het over de metabolic switch. Ja. De metabolische knopje. Ja, het, het, het, eigenlijk elk dier kan schakelen in tijden van voedselschaarste naar meer vetverbranding. Want anders dan gaat hij dood. Hè. We hebben maar weinig koolhydraten in ons lichaam opgeslagen. Maar als we vet kunnen verbranden, dan kunnen we heel lang overleven. En die metabolische switch die is uh, bij de mens ook eigenlijk nog heel goed aanwezig. En dat zie je wel bij marathonlopers... of zelfs bij mensen die ultramarathons lopen. Uh, dat kan alleen op uh, vetverbranding. en uh, Alleen daar moet je heel lang en hard voor trainen. Maar op het moment dat je stopt met koolhydraten eten... of helemaal niet meer eten, een aantal dagen... dan krijg je hetzelfde fenomeen als wat bij die ultralopers gebeurt. Dus het is eigenlijk een turbotraining Met minder trainen, meer effecten halen. Heb er ook nog een suikertekort als je het niet goed doet? Of wel? Nou ja, als jij maar voldoende schakelt naar vetverbranding... dan heb je eigenlijk geen suikertekort. Nou, en hoe krijg je dat voor elkaar dan? Uh, doordat het, het, eigenlijk ons genetisch materiaal... ons heel snel in een vetverbrander kan ombouwen. Oh, het is eigenlijk een soort natuurlijke doping? Hm? Die, ja, zo, zo wil ik het niet noemen. Maar... Hè? Want doping. Ik heb vroeger bij het dopinglab gewerkt. En dan noemen we de doping eigenlijk oneerlijke, onnatuurlijke en gevaarlijke, uh, he, ook het, zeg maar de gezondheid stond daarbij centraal, gevaarlijke middelen om beter te presteren. Maar dit is gewoon wat in het lichaam aanwezig is en wat je gewoon kan door voedingsverandering en training. Want ik lees dan, je moet sporten en moet je echt heftig sporten. Uh, je moet op een gematigd intensief niveau 20-30 minuten per dag sporten oh. en dat tien dagen lang. En maar helemaal niks eten. Dat is natuurlijk nou, toch moeilijk. Het, het, het voedingssupplementen toch? Het is drie dagen afbouwen en dan drie dagen zeg maar een halve liter sap per dag ja. en dan ga je weer opbouwen. Want het is juist niet de bedoeling om zeg maar die uitputtingsslag te maken. He, dus in Duitsland bijvoorbeeld doet men kuurweken van van twee weken of drie weken. Dat is veel te lang. He, het gaat erom om kort als het ware die, die trainingsprikkel te raken en dan weer te gaan uh, eten. En de voedingssupplementen zijn er eigenlijk voor de veiligheid meer. Ja. Omdat je natuurlijk, als je een aantal dagen niet eet... krijg je ook geen vitamines en mineralen binnen. Nee. Dus en kom je, je bepaalde dan... tekorten tegen. En dat kan je compenseren dan door ja, voedingssupplementen te Ho nemen. Hoe bent u erachter gekomen dat dit zo werkt? Uh, omdat het door heel veel wetenschappers... in de wetenschappelijke literatuur gesuggereerd wordt dat dit werkt. En toen bent u het gewoon eens uit gaan proberen? Precies. Dus ik heb dat zelf gedaan eigenlijk. En uh, met hele goede resultaten. En daarna is dat experiment eigenlijk gaan, ja, zich gaan verspreiden... onder allerlei personal trainers. En je zou kunnen zeggen hè, dat wij zonder reclame te maken... dat het nu, uh, ja, wat u zegt, een, een rage. Maar er zijn 250 ja. personal trainers... Die nu het programma doen in Nederland met hun klanten. Nou ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen het is uh, niet gezond. Ik ga eens even vragen wat van, uh, Adrie van Diemen ervan vindt. Hij is inspanningsfysioloog en trainingsmanager van Wielenploeg Garmin Sharp. Goedemorgen meneer van Diemen. Goedemorgen. U weet veel van inspanning, conditie en trainen. Hebt u een mening over dat sportvasten? Uh, ja, ik ben met een uh, aantal dingen ben ik het, uh, uh, helemaal eens. En, uh, en die zijn voornamelijk dat mensen veel te vaak en uh, uh, veel te suikerrijk eten... waardoor een, een bewegingsarmoede hebben... waardoor de vetverbranding eigenlijk helemaal uh, weg ebt... En uh, die vet, het hebben van die vetverbranding is toch uh, uh, een belangrijk iets... om uh, langere prestaties op een goed niveau te kunnen blijven leveren. De suiker, ja. iedere keer een piek, geeft ook uh, gezondheidsrisico's. Nee, goed, uh, oké, okay, dat is de basis. Maar het, het idee van dat sportvasten en die uh, metabolic switch? Nou kijk, er wordt uh, hier... Uh, ik heb de website ook nog even uh, ja? uh, uh, redelijk goed uh, bekeken. En daar worden een aantal claims uh, gemaakt uh, met uh, testen. En Daan die heeft een test gedaan. En er wordt gezegd van dat de zuurstofopname is toegenomen. Maar ik kan helemaal niet zien dat de zuurstofopname is gemeten. Bij Fitmet wordt er ook uh, een test gedaan. Daar wordt twee keer hetzelfde maximaal vermogen gehaald. En wel 20% hogere VO2 max. Ja, terwijl het toch maar een hele kleine gewichtsafname is. Van 105 naar 103. En gelukkig wordt er nu in Saarbrücken wel een onderzoek gedaan. Maar ik kan daar ook niet vinden dat er daar de zuurstofopname en de vetverbranding daadwerkelijk gemeten wordt. U bedoelt en het achter... wetenschappelijk bewijs is, is, is, is te mager. Meneer Van Kijk? Nou, de, het, het onderzoek in Saarbrücken is afgerond nu. En, daar, uh, ja, daar, de, en dat weet meneer Van Diemen ook. He, daar komen uit de respiratoire coëfficiënt en de lactaatwaarde komt duidelijk dat er veel meer vetverbranding is. Dus in die zin is dat uh, bij hardlopen is nu bewezen. Uh, en ja, het. het de, de praktijk laat het zien dat het werkt. Oké, okay, uh, kijk, dat als er, ik heb wat gelezen wat er op de website staat en daar staat helemaal niets aangegeven over zuurstofopname. We kunnen de vetverbranding meten en als er daadwerkelijk een switch plaatsvindt, dan moeten we ook een verandering in de hoeveelheid vetverbranding die iemand heeft bij een bepaalde submaximale belasting voor en na het programma kunnen meten. En als dat eruit komt, ja, dan is het wel erg interessant. En ja. u zou dat moeten weten, want bij wielerploegen... is dat natuurlijk extreem aan de hand, hè? de permanente duurbelasting. Ja, wat, wij, wat, wat ik doe met die renners, is met hun voeding en met hun training... er alles op richten, alles is een beetje overdreven... maar heel veel op richten om het duurvermogen te, het duurvermogen te vergroten. En ja. dat doe je door... ...te zorgen dat die vetverbranding heel erg sterk toeneemt. En dus wij trainen bij, veel bij een intensiteit... ...waarbij je de maximale vetverbranding hebt... ...dat bepalen we in het laboratorium... ...en bepalen we nog een keer tijdens het trainen buiten. Daar trainen we heel veel op... ...en daar passen we onze voeding ook op aan. En het is niet zo dat je in één keer van de suikerverbranding... ...kan switchen naar de vetverbranding... ...dus dat je in één keer overgaat naar alleen vetverbranding. Je kan alleen vetten verbranden... ...als je ook suikers verbrandt. Dus het gaat altijd van meer... Of van minder vetverbranding naar meer vetverbranding. Maar, want dat vroeg me namelijk af, meneer Van Kijk. Stel dat je dat doet en dan ga je dus naar, over naar de vetverbranding. Maar goed, dan ben je klaar met, dat, met die kuur en daarna ga je weer gewoon verder leven en dan ga je gewoon weer terug naar de suikerverbranding, of niet? Dat zou kunnen als zeg maar al het oude gedrag weer terugkomt. Dus heel veel Ik Je kan toch niet je hele leven egen. blijven sport vast Nee, nee. Maar wat je ziet is dat, hè, net als uh, uh, bij, uh, eigenlijk bij training, uh, uh, uh, als je een bepaald niveau bereikt... dan kun je dat niveau onderhouden... door bepaalde trainingsarbeid te blijven doen. Dus daarom heet het ook een trainingsprogramma. Dus de mensen moeten na het sportvasten... We moeten het onderhoud plegen. En, en dan blijven ze op die vetverbranding zitten. En dan blijven zitten. ze meer in vetverbranding. Maar zou je zeg maar een, een, een ander soort training gaan doen... dus bijvoorbeeld een krachttraining... een hele explosieve training... waar je het lichaam dwingt als het ware... om meer op suikers te draaien... want zo werkt die, die fysiologie... Yeah en je gaat dan meer koolhydraten eten, dan switch je weer terug. Nou, de OC NSF die heeft een officiële brief gepubliceerd... en die zeggen, wij ja. raden het af, want het kan je weerstand verminderen... en je spierweefsel aantasten. En dan denk ik, ja. ja, schiet mij maar lek. Wat is het nou? Nou ja, wat, wat, wat het NOC NSF heeft gedaan, is dat, uh, zeg maar voor Londen... dat uh, er best wel veel topsporters aan het kijken waren... kan ik niet mijn laatste... Ja, procentje winst halen eh, en dan Olympisch kampioen worden. En dit is eigenlijk een programma. veel meer gericht op de recreatieve sporten. En he, op het moment dat jij bijvoorbeeld. nou, neem een contador. die uh, geweldige vetverbranding heeft. en je gaat dan sportvasten, dan levert het je eigenlijk niks op. Nee, nee. Dan kan je be beter gewoon de hele dag spek eten. Nou ja, <lacht> spaghetti. He, dus het gaat om bij topsporters. gaat het om zo ontzettend genuanceerd. In Hè, het, het, het seizoen ja, als het Je bedoelt die NOC en die, die hebben daar. Die, die nou, ja, de, de NOC en SF heeft het denk ik. In maar ja, ik, ik ben nog uitgenodigd voor een gesprek bij hun... om ja. uh, over dit programma te praten en over hun standpunt. Uh, ik denk dat zij het veel meer in de topsport hebben geïnterpreteerd. Uh, terwijl dat eigenlijk meer een lifestyle programma is. Hoeveel mensen hebben het al gedaan? Uh, uh, ongeveer 15.000. Nou, voor 235 euro per persoon. Dat is een goede business ook. Wat krijg je dan voor die 235? Krijg je dan weer een paar van die potjes met een pil? Nou, ja, dat, dat zeggen veel mensen. Ja. Ja. En, Ga jij jij en... een sportvaste, Peter de Bie. Ja. Ik, ik, ik, ik heb een vrouw die het gedaan heeft. Ik heb die vijf potjes Echt hier staan. Ja. Ja. En die zit nu nog aan een sappie. Nou, Peter, je, jouw buikje kan best wel wat... Uh, ja, ja, je moet het niet over mij hebben. Ik heb het nu over mijn vrouw. Nou, wat kijk, de, de, het, ja. het, het, het grootste, zeg maar, de, de grootste aandeel van, die, van dat geld... dat zit hem eigenlijk in de persoonlijke begeleiding... Die die de personal oh, trainer geeft. is het. En uh, ja, de meeste mensen hebben toch wel twee of drie uur begeleiding nodig. Nou ja, als je dan een beetje standaard uurtarief rekent van 60, 70 euro... Oh. dan kom je al snel op dat bedrag. Dus het is niet zozeer dat voedingssupplementen... een van die, van, die, van die blikjes ah. maar ja, Dat ja. hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Dus dat is meer een zou ik even, additief. Een, zou ik nog een toelichting mogen geven? Ja, nou, doe he nog even. Heel kort. Oh, okay. Want we zijn... okay, waar, waar het in principe altijd om gaat... is dat mensen een niet goed gedrag hebben en je iets moet verzinnen... zodat Precies. ze wel een ja. goed gedrag zien te krijgen. Nu is er een, een trucje of, of iets gevonden... of wordt iets gepromoot... om dat te bewerkstelligen. Nou... Hopelijk werkt het, dan helpen een aantal mensen. Nou, het maar werkt, er zijn ook dus. allerlei andere methodes... Hè, met, met, met meer, wat, wat minder extreem is... En waardoor je ook een ander gedrag kunt krijgen. Ja, maar goed, het hangt ook maar vanaf wat natuurlijk je doel is. Als je het doel alleen maar is om, om af te vallen... maar dat is denk ik ook niet zo. Hè? Het gaat ook om nee. conditieverbetering. Nee. Goed, we houden erover op, want we hebben nog een onderwerp. Hartelijk dank, meneer Van Diemen. En Het uh, is volgens mij duidelijk. Iedereen kan er zelf uh, iets over te weten komen... via onze site nieuwsjob.nl. Ook Temko van bedenker van de sportvaste kuur. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Er is geen diagnose, dus er is ook geen ziekte. Ook al lig je al zeven jaar op bed, is de douche op de gang niet meer haalbaar. Kun je licht niet verdragen en is zelfs vogelgekwetten als een donderend geraas in je hoofd. Het is niet voor te stellen, maar dagelijkse realiteit voor patiënten die lijden aan de ziekte ME. Ook wel bekend als chronisch vermoeidheidssyndroom Een ziekte die sinds de, die een hoge vlucht nam begin jaren tachtig voor enorme controverse in de medische wereld zorgde. En door veel artsen simpelweg werd ontkend. In de aanloop naar Wereld ME-dagmorgen... is bij ons de gastjournalist Kees Koma... van zijn hand verschenen het boek Gebroken Leven. De ontwrichtende ziekte ME slash CVS. Waarom maak ik het nou weer zo moeilijk, Kees? Nou, dat CVS, dat moet je er echt bij zetten... omdat uh, uh, uh, een hoop mensen weer niet uh, uh, alleen ME begrijpen. Oh. Dat is een beetje het vreemde. Kijk, bij MS, he, heel goed te vergelijken die, uh, ziekte... Uh, uh, weet iedereen waarover het gaat. Ja. Maar bij uh, ME, okay. dat is. Dat, nou, daarom, het wordt volgens mij ook we niet he? helder. Het, ja, want, oh, sorry. Maar omdat het toch al zo'n vage ziekte is, helpt het niet als je dan ook nee, nog nee, weer eens twee verschillende ook, namen hebt. Nee, maar dat, dat, dat, dat moet ook anders. Oké, okay, de controverse is: uh, uh, is het de ziekte of is het eigenlijk een psychische aandoening? Nee, Daar gaat het over. Nee, het is, het is uiteraard een ziekte. Het begint altijd, het begint sowieso altijd met een somatische. Er is een, een, een lichamelijke aanleiding. En dat de psychische dat er psychische dingen bij om de hoek komen kijken. Dat, dat is bij MS en bij alle uh, ernstige ziektes, oh. kanker, is dat ook zo. Maar, uh, het probleem het, is, het is toch bij ME dat je het niet echt kan aantonen? Nou ja, dat is het grote probleem. Kijk, er is heel veel onderzoek gedaan. Er is heel veel uh, wetenschap, of tenminste heel veel... er is juist helemaal niet veel onderzoek gedaan. Maar het onderzoek dat er is gedaan... Dat is gedaan naar uh, cognitieve gedragstherapie. Dat zou dan het uh, enige uh, evidence-based, zeggen ze zo mooi in de mm. wetenschap, medicijn zijn. Wat maar, is dat? Cognitieve... Uh, cognitieve gedragstherapie, ja, daar leer je eigenlijk omgaan uh, met, je, met je klachten. Dan moet je mm. eigenlijk uh, ja, accepteren en, en proberen ze er ook een, een oefenprogrammetje bij te geven. Mm. Uh, waardoor je, uh, uh, ja, dat je uit, uit je bed komt, zal ik maar zeggen. Naast je zit Charlotte Robert. Je, uh, heb jij ooit zo'n zo'n cursus gedaan? Ja. Want ik zag je knikken. Ja. Jij ja. hebt ME. Hè? Ja. Ja. ja, ik heb dat uh, voor het eerst gedaan toen ik geloof ik 13 was. En dan uh, reflecteer je gewoon heel erg je eigen gedrag. En dan ga je kijken van nou, wat voor momenten word ik moe? Um, wat kan ik doen om dat te voorkomen? En eigenlijk het enige wat er dan gebeurt is dat je ontzettend onzeker wordt gemaakt. Hm. Omdat je de hele tijd gaat twijfelen uh, ben... en je, je kon in die tijd echt bijna niks? Nee, ja, het was, uh, ik kon eigenlijk sowieso niet naar school, of in ieder geval geen hele dagen. Uh, ik lag eigenlijk thuis alleen maar op de bank uh, of op bed. Um, ja, ik heb uh, regelmatig in een rolstoel uh, gezeten uh, toen. En um, ja, wat bij mij ook nog was, is dat ik, je voelt je eigenlijk een soort grieperig, een soort van griep uh, light uh, heb je dan. En dan om de zoveel weken werd ik ontzettend ziek. Gewoon uh, echt koorts tegen de 40 graden en uh, één weken anderhalf uh, helemaal plat. Allemaal bekende verschijnselen inderdaad. Ja. Ja, en wat zei de arts? Ja, gewoon een beetje een gevoelig meisje. Gewoon een beetje Maar wanneer kwam die diagnose dan? Uh, ME? Nou, ik, bij mij kwamen de klachten ongeveer 6 was ja, ongeveer. Toernal, ja. En ze hebben heel lang gezocht. En nou, ziekte van Lyme, MS, reuma, al die ziektes zijn onderzocht. En op het moment dat er... Van ziekte van vijver. Ziekte van vijver, heel lang ja. inderdaad. Maar op het moment dat, er dan, dat, dat het allemaal niet is, nou dan heb je maar... Dan MS, heb je GPS. dus ME. Kees, ja. klopt dit met de nou, mensen die jij gesproken ja, hebt? Ja, nou ja, dit is een heel mooi voorbeeld. Want uh, uh, dat was in Amerika. In Amerika hè, is het allemaal begonnen, zal ik maar zeggen, 30 jaar geleden. En dat waren dan over het algemeen ook... Hele mooie, een heel mooi meisje uh, zei. En uh, uh, dan zeggen mensen, ja, dat kan niet. Hè? Ze, ziet er, ze ziet er goed uit, ze ziet er gezond uit. Dus zij kan niet ziek zijn. En dat, dat, dat was natuurlijk eigenlijk extra frustrerend voor mensen die, die op een zeker moment echt niets meer konden. Omdat je op een gegeven moment ook denkt, ja, dus ben ik gek. Ja. Dat Markeert er mij iets in mijn hoofd? Dat, dat, dat, dat het, op, is denk ik de grote frustratie. Dat, dat luisterde ik er net een beetje in een bijzin die je niet helemaal uitsprak. Is dat een beetje wat je aangepraat ja, wordt? Ik heb zo vaak gezegd van, nou, hak er maar een been af. Want dan zien mensen tenminste dat ik iets heb. Want ze zien niet hoeveel pijn ik heb als ik moet lopen bijvoorbeeld. Dus uh, mensen zien je toch een beetje als een aansteller. Want ik ben natuurlijk verder best wel een vrolijke meid. Dus die denken, nou, uh, hoe, hoe kan dat nou? En uh, ja, je wordt gewoon heel ja, onzeker gewoon Mooi, gemaakt. Word je in die psychische hoek gedrukt? En ik heb daar nu nog steeds last van, dagelijks eigenlijk. Dat, ja? Ja hoor. In welke zin? Nou, dat je toch uh, een beetje een raar zelfbeeld krijgt... van dat ik misschien een slappeling ben. Of uh, ja, ik ben toch maar de hele dag heel druk bezig om... Uh, om de buitenwereld maar geen last te laten hebben van mijn uh, beperkingen. Kees, er uh, is natuurlijk een hoop controversie over die ziekte. Dat blijkt ook uit jouw boek. Waar heeft die controverse toe geleid? Nou, die, ja, er is een soort, ik, ik vind dat er een soort oorlog gaande is... Tussen, oorlog zelfs. Uh, tussen, oh. uh, ...tussen de uh, ene kant van de wetenschap en de andere kant van de wetenschap. Hè. Je hebt dan mensen als in België... Het, het, rare, het vreemde is dat in België zijn de, uh, is, uh, zijn de artsen een heel stuk verder zijn. En daar heb je daar heb je een stuk of drie vier waar je heel goed heel goed terecht kunt. En die ook heel goed verder kunnen helpen. Maar hier, uh, uh, ja, en dan Wat je doen toch... die dan voor je? Ja, die, die, die, die gebruiken medicijnen die dan weer eigenlijk helemaal niet uh, mogen. Of althans, ze mogen dan, uh, die mogen dan niet lange tijd uh, ge uh, gebruiken. Antibiotica bijvoorbeeld. Uh, uh, die, dat, dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk een, uh, een vloek. Uh, zeker als je, dat lang, uh, als je dat lang gebruikt. Maar dus, uh, Kenny de Melaire, dat is echt de grote, uh, de grote eigenwijs. Die noemt de ziekte ook uh, AIDS-2. Die vindt ook dat vergelijkingen met AIDS veel meer opgaan, ook omdat je hele lichaam zo... Uh, dat je al die lichamelijke klachten hebt, die, die je natuurlijk... en bij eet ga je dan dood, althans... Als en je bij ME heen... gaan niet? Nou, bij M1 kan je, kan je hoef je niet dood te gaan. Er zijn wel mensen die wel... Dood, we gaan natuurlijk allemaal dood, maar ja, bij, bij ME gaan ook mensen... Dood, uh, inderdaad vroegtijdig dood. Maar er is op dit moment dus niet een medicatie voor mensen die ME hebben? Nou ja, er zijn bepaalde uh, medicijnen zoals Ampliegen... maar dat is dan weer heel erg duur en dat werkt weer bij de ene wel... bij de andere werkt dat niet... Uh, ja, ik kan me ook wel weer voorstellen... dat dat dan niet in grote hoeveelheden voorgeschreven is. Want dan praat je echt over, ik geloof, 20.000 euro per jaar. Is dat nog een punt? Want hebben we misschien dus verzekeringsmaatschappijen ook... of bedrijven die, of groepen die belang hebben... Uh, erbij hebben om... om om te zeggen, het is geen fysieke aan. Nou ja, het is veel gemakkelijker, uh, ook uh, voor, voor uh, uitkeringen, om. Uh, hè, want ik, ik heb het ook ergens mm -hmm. het voorbeeld staan van iemand. Het was een econometrist. die, uh, die om de zoveel jaar herkeurt. En meestal ging dat goed en één keer ging dat fout. En toen kon die man, ja, die kon toch nog wel wat. En die kon uh, een kippenslachter kon niet worden. Dat was een econometrist. <lacht> En, en dus het, het geeft uh, uh, uh, de, de mensen, een, uh, de uitkeringsinstanties en verzekeringen, ze kunnen eigenlijk alle kanten op met je. Ze hebben, uh, je bent vogelvrij, als het ware. En ze hebben er belang bij om te ontkennen dat het een fysieke aanvaller is? Nou ja, het, het, het, anders. Kijk, het zijn meestal jonge mensen. Hè, ja. Dus het is, uh, stel je voor, je hebt een arbeidsplaats. Kan je, kan je daaroverheen groeien dan? Heel zelden gebe het. Gebeurt wel. Nou, Renate Dorenstein heeft een boek geschreven destijds, ja. Heden Ik. Ja. Dat ging over ME. Ik, ik weet het niet precies, maar ze is hier regelmatig te gast. Ik heb de indruk dat ze er redelijk overheen is. Zich overheen? Ja, Jawel, dat gebeurt wel. Ik heb ook een voorbeeld van, van, een andere, van een biologe, die ook tien jaar, maar die werd ook. Nou, die had een hele goede omgeving. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar de mensen hadden wel uh, uh, respect voor haar. En, en begrepen gewoon dat ze ziek was. Maar. Uh, uh, ja, er gebeurt, er gebeurt, natuurlijk nog veel, veel, te weinig. Er moet, ja. moet, moet, moet maar veel Maar goed, meer je, je zei in België heb je een arts Charlotte. Ben je ooit in België terechtgekomen? Nee, nou ja. Nee, ja wie weet ga ik dat nu nog doen, maar. Maar goed, ja, dat het heel duur is. Ja. en morgen is het een wereld ME dag. Hè? wie heeft zoiets op touw gezet? Dat weet ik eerlijk gezegd oh. niet. Nee, nee, maar goed. Ik weet, ik, ik, kijk, daar zie je dus inderdaad aan het ME. Ik, en, en je begon er ook mee. Hè? Waarom nou niet die, die, die, die, die, die, die, die dubbele naam? Ja, wat mij betreft wordt het gewoon ME. En dan, dan ME. En ME heb je dan in, in, vers, in verschillende gradaties. Zoals het ook met MS uh, het geval is. Maar eerst moet dat, dat wetenschappelijk onderzoek. Er zijn uh, echte, echte vooruitgang. Er is grote vooruitgang in Amerika, uh, uh, professor uh, Komarov. Van Harvard uh, Universiteit die voorspelt dat daar zeer binnenkort een, uh, een, een vaste diagnose is. En dat uh, dan is, zijn, is alle ellende voor deze mensen uit maar, de wereld. Maar in Nederland houdt zich eigenlijk niemand zich echt daar intensief mee bezig. Nou, weinig. Er uh, uh, uh, zijn er wel. De Theo Wijlhuizen is er is er eentje. Hemo Drexhagen, dat is een professor die, die, die moet je zeer beslissen. Erasmus uh, Universiteit. een uh, man die doet ook heel veel onderzoek. En er zijn, wel mensen in, er zijn wel mensen in Nederland. die. Zeggen, hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Is dat in, uh, nou, dat is, dat is natuurlijk moeilijk te schatten. Maar men, uh, als je, t, als je uh, de getallen uh, aanneemt, zoals het ook in Amerika en andere landen... mag je ervan uitgaan dat er ongeveer 60.000 mensen in Nederland met uh, ME... en in België en Nederland samen 100. En die hebben allemaal een ander soort diagnose. Voilà. Dat is het, ja. Die, die krijgen. Uh, kijk, er zijn wel artsen. Het wordt ook, moet ik ook zeggen. Het wordt langzamerhand serieuzer genomen. Zoals dat ook in Amerika. In Amerika werd iedereen belachelijk gemaakt in het begin. Daar praten we over 30 jaar geleden. Was er dit boek. En het werd geschreven door Hillary Johnson. Een onderzoeksjournaliste. En die heeft uh, een lans gebroken. En dat heeft uiteindelijk, maar dat heeft een jaar of dertig geduurd, heeft dat. Uh, heeft dat effect uh, oh. gegeven. En uh, uh, nou ja, goed. Ik hoop nogal... in een heel klein beetje dat het ook uh, met dit boek gaat gebeuren. Charlotte, hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, daar probeer ik niet al te veel uh, over na te denken. Maar ik, ja, elke dag uh, die ik goed kom, is er weer goed ja, is er, doorkom, is er weer eentje. En ik studeer nu wel. En daar gaat dan ook alles uh, helemaal aan op. En ik hoop gewoon dat ik uh, toch kan werken... En mezelf gewoon kan verzorgen, maar, verzorgen. Heb je het idee dat het misschien nog wel over zal gaan? Of? Nee, nee, maar he? dat hoeft voor mij ook eigenlijk oh, niet oh. meer. Want het is voor, ja, ik kan me dat zelf echt niet meer voorstellen. Het kan wel, hè? He? Het kan ja, wel. Ja. Echt wel. Maar ik, ga er, ja, ik denk er dus niet echt over na. Goed, want je kees. moet het boek maar lezen. En dan, dan, dan zal je zien hoe je... Hoe je, uh, jij, je, je moet, jij moet naar België gewoon. Je moet naar Kennedy de Melleur. Ja. Hm? Nou, nou, simpelweg. Op dat. Ja. <laughs> Goed. Dank je wel. Uh, Kees Koolman en Charlotte Robert. Het boek uh, van Kees Koeman is getiteld... Gebroken leven, de ontwrichtende ziekte ME-CVS. Het is een uitgave van de kring. Maar je, Kees, je moet het bestellen bij de eigenlijk. Dus het ligt niet in de winkel. Nee, het ligt voorlopig niet in de winkel. Maar goed, maar, meer informatie ja. over het boek en ook over die wereld-ME-dag... Uh, via nieuwshow.nl. Dus uh, via onze site kunnen, ja, u, kunnen nou, ze daar ook wel meer over idee. weten. Goed, uh, zometeen dan zijn we bij je terug met Imker Henk Zoet, Mulder. Een mooie naam voor een Imker Geheimen rond de vertalingen van de nieuwe Dan Brown en Onno bon Blom bespreekt de boeken. Tot zo. Samen thuis, samen trots. Morgenmiddag kwart over twaalf een gloednieuwe perstribune. Cornel Maas over de plek van cultuur op tv.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 Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wow, zichtbaar drie keer schoner dan een gewa... Hallo, dit is Kees met de minder file berichten. Van 7 tot 13 mei is de A27 richting Utrecht tussen Hooipolder en Gorkum... afgesloten wegens werkzaamheden aan de Merwedebrug En vanaf 9 mei ook tot aan Everdingen. Rond hemelvaart? Ja. Dus geen vrije dag voor ons? Nee. Mooi. Hoef ik niet naar de woonboulevard? Ga goed voorbereid op weg. Kijk op vanaardabeten.nl. Zien in een vroeg vogelconcert? Van 4 tot 12 mei is de Nationale Vogelweek van Sofon en Vogelbescherming Nederland. Doe mee en ga naar vogelweek.nl. Dit is radio 1.